Goedemorgen beste luisteraars. Zoals dat nu in onze nieuwe reeksen gebruikelijk is, zal René eerst een paar woorden opgeven waarover jullie eens moeten nadenken voor vandaag nog. Of liefst voor volgende week. Aan u René. Ja, um, ik geef ze op in het beschaafd zak zeggen. En ik vraag hoe zeggen we dat in as Eik. Eik. Je kind dat wel, hè? Dat is. Sterk aard, eik. Aandeel, een aandeel. Hoe zeggen we dat op zijn asses? Iets in aanneming, een aanneming van een battement bijvoorbeeld. Apparaat, hoe noemen we dat? Angel, angel van een bij. Applaudisseren, we zitten wel met de letter A, hè? goed het. Maar het is niet omgekeerd. Applaudisseren, op zijn asses. Verpakking, de verpakking van iets. Hoe noemen we dat? Dat zijn dus een paar woordjes, ik geloof dat dat niet te moeilijk is en dat men daarop gewoon reactie op hebben. Maar we zeggen ook van tijd gronzen. En waarvan zeggen men daaraan? Of anders gezegd, wat gronster gronzen? Heeft dan een keer een zinsverband? En eh, als ze me zeggen, kiekerenbloed, bloed. Op wat pasen men dan? Kiekerenbloed. bloed. Wanneer gebruiken we daarin? In welk uh, zinsverband? En wat bedoelen we daarmee? En wat gezegd hè? Wat wordt er in as gezegd van een notelei, een ezel en een vrouw? Die draait bijeen en daar volgt die achter. Een notelei, een ezel en een vrouw. Hoe zeggen we dat in as? Een uitdrukking dus. Nijkel, nijkel, wel hebben we het er nogal over gehad. Hij he. heet de doveneikel en de duivenschappers bezig zijn Maar daarna nou is er ons verteld dat de boeren vroeger hun metproducten, dat zal vooral fruit geweest zijn dat ze dat in nijkelen laan of dat in dat in En kan daarna iemand ons bellen om te zeggen wat dat ze dat deed, wat dat de bedoeling ervan was? Want we weten het niet, hè, nee. En uh, de betekenis van, dat is mijn slag. Zee. Of, dat is van mijn slag. En nog een uitdrukking, eist gewoon gelijk, puntjes, puntjes, puntjes, gelijk wie, gelijk wat. En dan en nog een laste vraagje, wat is een ponner? Een ponner? En hebben dat over het les precies, nog wat ik hier zie staan ook, dat we het in het een of ander artikelken Het is toch wel ooit, pauslijk, een punner. En uh, ja, verleden wij hebben we over uh, de afbeelding 98 gehad, op bladzijde 4 in Goeiedag Actua. En uh, ja, degenen dat dat wist, wisten dat uit die stand en die hebben dat niet willen zeggen. Daar mag nog altijd op gereageerd werden. Als er nog minstens een dag aquarelle zijn, dat zijn maar ze mogen de Bafloor dus met binnen doen, dan gaan ze met alle ruiligen en alle zielen ook omhoog op gemeentehuis. In totaal is de Klipper of Krik of gelijk dat je het wil nu, een huisdag uh, zakenkantoor van Nieuwenhuizen. Daar is de tentoonstelling. Uh, volgende week komt er terug een uh, blorken uit en er gaan een ander in staan. Misschien iets gemakkelijker, nog iets dichter in het centrum. We willen gewoon zeggen waar dat tees gemokt is. Het is in elk geval gemokt in de jaren 30, in de jaren dertig als ik het goed vind. Ja. Uiteraard blijft er niks van over op deze moment van hetgeen dat je hier ziet. Behalve ginder het gebouw in Achteren. de achtergrond. Ja. Maar dat is nog veel gebouw, maar dat, dat staat er toch nog. Heel wat mensen zijn daarmee bezig en dat is ook geen slecht gedacht van zeggen dingen te publiceren. Alhoewel dat men toch nog ergens aan een paar ongespannen geraken Alleen alle ja. foto's ervan. Want over de patroolkeer, daar is toch heel wat over gezegd geweest en verteld. En dat was vroeger de gewoonte nog meer in de omliggende dorpen hier in As, als, als hier in het Centrum. Omdat daar nog minder winkels waren. En dat was gewoon dat dat rond rondkwam. Ook met wit zand, voor rond de stoof te struwen, wat feestelijke gelegenheden iets. Maar bijvoorbeeld alles veu als ze werken doen tegen. Dat weet ik, met een en hij is gebrocht, in Opwijk. Eh, uit er van zijn lijven een keer, Dolph de Zoutman, een novelle over geschreven. Hè. Dat was iemand dat dus alles meebrocht wat je van doen had, als je werken doet. Hè. Dat waren nog zo van de leurters, hè. ik herinner me nog, maar dat was dan toch al met ker en piet dat er toch één of twee keer per jaar zo in rond rondkwam vanuit de vlonderen, gewoon met, met mannen. Curven en mannen en al wat dat gekost paas. Rietwerk dat in de winter mocht, nee. Ja. nee, nee ondertussen ja. zijn al onze lijnen bezig. Daar kunnen we beginnen. Eh, we gaan eens luisteren. Ze schijnen actief te worden vandaag. Hallo. Ja. Uh, dag Lode. Dag. Dag Paula de Rijk. Hè. Ah, Paula. Ja, nou, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg, ik bel in verband met die foto ja. over dat aquarel van Jansevoogd. Ja, ja. Zeg. ja, ja. En wel, ik heb daar gewoond, hè. Dat ja. is in het tassen gezegd de Veldmais. De ja, Veldmais, Ja, dat ja. is het. Dat is het. Als je ja, de foto hebt, die in het Gallooon links, zeker, hè? Wij woonden links. Ja. ja stonden ja. dus drie huizenke. Ja. ja. Maar uh, wij woonden in het midden ja. en aan de, aan de ene kant woonde Morrie Zeuning. Ja. En aan de andere kant woonde, ja, moet ik het zeggen, Lisa Aar. Tante, nee, Roze, de moeder van Lisa, haar tante, dus de familie van de Voorde. Ja, van de Voorde, ja, ja, ja, de, van de van facteur. De Voorde, dat was dus een beruchte facteur. Ja, ja, ja. He? En aan de overkant woonde de familie Kraai, op Toeksken, ja. Net en Rosin, ja. als je je dan nog herinnert, ja, ik weet ja. het niet. En daarnaast woonde de Aquariummaker, ja. gelijk als wij zeggen. Verbestel, En Dat was in feite een fameuze tijd. Ja. Maar Veudan woonde daar Marie voor de Vorderman. Dat in de Gastelsberg. Dat, Dat weet ja, ik niet ja. meer. En het, het Oekhuis, allee, het huis aan het bonteven naar de Belvedere te gaan. He. Ja. He, en naar de, allee, ja, de Bergenstraat ja, te gaan. Ja, ja. Dat was zo'n schuin ingang, he, met een paar hm. trappen op. Dat is oorspronkelijk het huis van de familie Zanders. Ja? van de bekende schuimwerkersfamilie. Ah ja. zo? Ja, ja ja ja Maar dat is wel waarschijnlijk al voor mijn tijd. Ja ja ja ja, ja, ja, ja Voor de man, allee, man ook. <laughs> pas op, uh, ja. wij hebben daar gewoond tot 58 en ja. toen ik daar woonde had dat al een, een totaal ander uitzicht. Ja. de ah, die huizen zijn er nog gestaan tot 58 toch? Eh wel ja, oh, ja, ja, Die hebben daar nog langer gestaan. Ja. Want wij hebben dan, allee, wij hebben gebouwd en wij zijn dan verhuisd naar de Pastinaken. Ja ja. Maar ondertussen ja, die hebben daar toch langer gestaan, want ik weet nog ja, dat we daar gepasseerd zijn. En aan de overkant woonde dan alleen het huis waar dat je nu in woont van de familie Krause. Dat moet er al gestaan, meneer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ah, ja, ja, ja, die hebben gebouwd, alle drie, dus uh, ja, de kruis, commissaris, landmeter en de, de landmeter, commissaris. dus en ja. toen wij daar nog volop woonden, ah, ja. en dan is uh, de juist, gelijk als we zeiden, ja. daar ja. woonden in 49, dat was hier een van de eerste daar, hè. Ja, ja, ja, maar dus dat was daar een eerlijke tijd, een kwestie van, oh, daar is daar wat afgespeeld, dat is verschrikkelijk. Ja. Zal wel. Zeg maar wat ons nu natuurlijk geweldig interesseert, waarom noemen ze dat daar de veldmeisje? daar heb ik geen flauw idee van, dat moet ah. ik eerlijk zeggen, dat zal een keer aan Morris moeten vragen, hè, die zal dat misschien weten. Ja, we hebben maar een paar gissingen daarover. Ik zal een keer horen dat mijn ouders wellicht nog iets weten. Vraag dan een keer, want dat is nu een plaatsnaam geworden, of het was een plaatsnaam, ze wonen op de Veldmaas. Mm -hmm. he, dus een toponiem. Ah, dat ja. toponiem vinden wij niet terug in uh, het bekende werk Toponomie van Assen van Lindemans. Ah ja. Staat daar niet in. Ja, dat is toch een wel standaard? Werk, ja, he. er zijn er, het he? geen nu, er, er zijn er wel meer, meer namen die niet in Lindemans staan. Ah, ja. man heeft ook niet alles genoteerd. Maar wij hebben dus toch hier de vraag: uh, waarom die veldmeisje? En dat is toch nog een woord ja. dat bij oudere Assenaren leeft? Eh, wel, ik zal dan een keer echt uh, naar informeren. Als je dat wilt doen. Ja. Nou, mensen. Die, enfin, die die buurt goed ja, kent ja, hebben. Ja, ja. En, uh, Uw vader en moeder, ouders moeten er toch nog iets van weten, misschien. Ja, maar pas op, mijn pa ja. en zijn geheugen, dat ja. zijn ook twee verschillende ja. dingen. Ja, maar misschien in uh, het moment dat hij het nog weet. Maar ik ken er toch die wellicht iets meer weten over. Ja. Ja. Ja, ja, zeg, Tola, uh, nog een die Ik heb me altijd gebaasd, maar ik kan mis zijn, dat de Avers van uh, Ven, dat hij daar ook winst. Of ja. hij ah? bouwt kasteel, niet? is te zeggen, dat is ook een affaire geweest. Dus, en men jullie in een van de juiste gezoek gewoond? Nee, nee, nee, nee, nee. Niet. in dat kasteel, hè. Ja, kasteel. Ja, ja, van ja, meneer, meneer Gustaf. Ja, die wonen dan nu nog, Hubert ja. Uh, ja. van Houtfenac, meneer ja. Svierenman. Ja, ja, ja, absoluut. Maar Hubert ja. zijn ouders, die hebben dat dus uh, feitelijk geërfd van ja. meneer Gustaf. Ja, ja, ja donker zijn. nog gekend? Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat was dus eigenlijk een, uh, een beroepsdrinker in de echte zin van het woord en met zijn, ik zeg het, een onverbeterlijke sigaar in zijn mond, ja, hè. Ja. dus elke dag stapte die op, die ging zijn ja. Genevertes pakken ja. in alle drink, drinkhuizen, ja. hè, die ja. niet te vinden waren, en die kwam elke dag, maar dat was pompeloeren zat naar huis. <laughs> En dat was iemand die drok genoegen in schiep van de mensen een poets te pakken. Ja, ja. het was Eén nogal zijn... zwanzer, ja. een zwanzer, ja. Wat lief? Een zwanzer. Ja, een van zijn onverbeterlijke poetsen was de volgende. Hè. Die had een heel wat azelnoodbomen staan. Hè. Ja, ja. Ja, en meneer Ustaart, die nam dus de moeite om ganse zakken te vullen hè, hmm. en dan gaf een iemand als geschenk zo'n zak met azelnoten, hmm. maar dan mochten er van overtuigd zijn dat dat allemaal azelnoten waren met gaten in. Allemaal ruzigen. Geen enkele die goed was, goed genoeg om te eten. Dat was meneer Gustave. Ah, ja. Die draaide onverbeterlijk altijd met een naam, die zei altijd tegen mij om mij te plagen, ja. Lapo. Dan zei ik tegen hem: 'Aardig meneer Staafgust'. Ja. dat zijn zo van. Ja, ja. Van die herinneringen ja. die dingen van? Hij ja, had een hoge stem, hè? Ja. En een, ja. een ooggestem. En ja, hij zwanzen. Ik weet dat uh, goed, maar hij deed uh, veel cafés met hè. hij dronk geuz. gemakkelijk. Dat Zip, voilà. een vedette, ja. Ja. Wij onthouden dus ja. dat hij juist daar met gestaan tot 58 en zelfs later. Ja, maar dat zou ik misschien aan mij maar kunnen. Vraag het nog eens. Ja. Meer zeggen bij het dat juist Want wij dachten zijn. dat ze vroeger verdwenen ja. waren. Ik ook. Ja. Ik zal het u een keer goed. weten te zeggen. Goed wel voilà. Bedankt. Okay. groetjes ah, en bedankt zijn voor het bellen. Goed, goed, bedankt. Ja. Dag. Dag. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Is week het woord? Dag, goei. Uh, ik, ik mijn zus goed. van mijn eigenkens, uh, wat we dat gebruikt gebruik hebben, het fruit. Ja. Mijn grootvader dan aan vroeger de misbelevers staan. Ja. ja. Die mensen werden dan getrokken, ja. als ze bekend waren, en die werden op zo'n bed van Ja. gespreid. gesprek. Ja. Die moesten rot worden, die mensen. Ja, dan zijn dat maar goed, ja. Als ze Prime naar de bed ging. Ja. ja. Die waren nog niet 100% ruip. ja, En ik heb me moeten zeggen dat dat was voor op gemak te en dat er ook geen bistjes in kwamen, in plek van op papier uh, lag dan. In dus dus, Zijn pruimen. Ja. En misspellen ook dat we boven op de zolder of op een plot uh, dingen uitgespreid, ja. nijkeltjes. Ja. Was dat theofiel of was de groot van nee, nee, nee, langs, de langs de beetje de de Sterks, ja. Ik kan alleen maar bevestigen wat wij wat, wat gezegd, Louis, want onze zegsmensen die hebben ons inderdaad verteld dat de boeren destijds vooral met primen, maar we dachten ook ander andere, maar vooral met primen. Primen hè? Ja. ja. dat hij een nekelen met de pas kwam. Ja ja ja nekelen, dat was, dat was officieel En het van de wittekes, omdat je dat niet kostasieerd doen hè. En niet vernekkelen hè. Ah doe Ja, kom als ik ja, ja, het Ja, Maar mijn nu, ook hè. Ja. Ja. ja, kom, mispelen uitvoerlijk en een is niet zo. Het is wel een verschil, maar het is toch ook zo'n steenvrucht. Ja. Dat stil ik aan mocht rijpen en, en roken alleen zo hè We kunnen ons toch moeilijk voorstellen, Louis, dat ze dat ze naar de metreden en dat ondertussen de pruim nog moesten rijpen. Ja maar niet, maar luister ja, nou wordt wat dat getrokken en, en gaat dat dat weg. Maar in Duitse mensen moesten daar van duidelijk na trekken. En er en, en, en, was er maar gelukkig een, keer een, keer een, een, een fruit met in als daar zeg. Ja, dat kan. Ja, ja maar kan. Dat, dat was er. Op de met zeker. He? Op de met, eh, ja. Uh, ja. De fruit met, hè. Ja, ja, ja, ja. En natuurlijk, als ze zelfs moeien, al zal kosten trekken of naar van om te En dan zal nou iemand die prime zijn of niet, onder per onder, maar nog een dag of twee, Dan wordt hij van tijd al getrokken en in eigen ja. geleid. En voor je dan op, dat, op dat op Dat moment moet naar de metten gaan. Uh, he? Ja, ja. Het intrigeert ons natuurlijk waarom ze, ze nekelen bezig. Ja, misschien komen er ook geen, hoe zou ik zeggen, eh, geen zinnen of, of zoiets, of geen slekken. Uh, nou hebben we dat op een heel andere manier gedaan en verpakt per, ja, ja, ja, ja. per zes of per gewet, hoe dat ja, gaan noemen. Oh, maar ja, ja, ja. vroeger waren dat mee bakken eh, en de kraalwagen op, ook misschien niet te niet bloedchen. Maar in ieder geval dat weet ik nog heel goed dat ik dat voor mijn beter moet gaan aftrekken. Zie je wel. En die uh, <coughs> we hebben we niet in de bakken geleid? Ja ja. En zelf over hè? Ja ja ja, bedekt, bedekt ja, ja, ja, ja. met Ja ja ja. ja, ja. En over, dat klopt. Ja ja. En voor de mispel was dat ook het zelf oei, oei onder en boven. Ja. Dus wij vragen meteen langs onder radio of er ja. nog oude assenaren zijn die weten waarom dat de pruimen met Nijkel bedekt werden. Eh, of de... Ja, ik mij, over dat ik me nog herinner zo'n de meer hebt dat op zijn gemak. Meer kan ik er ook niet van zeggen, maar ja. ik herinner me dat nog heel goed. Want ik vond dat ook vreemd hè, dat je dat, eh, op Nijkel eh, ja. zoveel eh, schoen wit papier, stro of noem maar op, eh, ja. of was was dan in mijn eikel en conductas uh, staan en een van de grote osse staan en die meeste waren in de in de van ja. de heel dikke zo hè ja ja ja, ja. ja, ja. Alla, die waren van twee hoofdstammen was daar. maar die andere dat was dan en dat waren ze ook beganselijk, waar de, ja. de die, grote variëteiten De van. grote variëteiten, ja. Kwetsen of kwetsen, wat zeggen ze tegen? Belle de Louvain. Of, ja, dat kan wel iets in dag, Maar ja, ga zegt dat uh, ossen, wat is het? Ossenklooten zijn er tegen, ja ja. De, ja. Waar, of, ja. Ja, ja, ja, ja. En, en die waren ja. nogal tamelijk uh, mooi blauw ja. zo. Hè, waren de, maar ja. smakelijk vergeten was dat niet. Je bezig voor of dat was voor confituren of zoiets, ja, We litten in alle vrijheid, zonder Ja, maar lijken, die, die willen praktisch nooit, niet <laughs> nooit. Zonder lijken. ja, ja. O, o, Of als die iemand zo wat lopen, dan kwam er zo precies uit plakken snot in. Zo. Ja, is. dat is juist. Ja. Rond, ja. rond de stier ja. of zoiets. Ja. dat is juist. Ja. Maar dat, dat was de dingen, dat herinner ik me nog ervan. Ja. Ja. ja. Voel je. Ik zou een keer moeten ja. een woord geven, en ja. dan ja. nog vastlijpen of al gaat over vijmen? Over vijmen? Ja. Niet meer. Ja, dan is het toch tijd dat je dan een keer hebt. Ja, ja. ja niets met een puimsteen te maken. Nee, nee, over, over vijmen. Vijmen, niet pijmen. Ah, ja, ja. Nee, over. nee, nee, nee. Ja. Over, over vijmen, dat is he, zou over zou ik zeggen. Over vijmen. Een vijm. Ja. ja, is dat een soort maat nemen? Ja. Ja, dan zie ik het wel zitten. Ja. Een ja. Ja. vijm is het is voor vadem. Ja. Om vademen. Ja. Dus met de uitgestoken arm, de vingers uitgestoken. Dat is dan de vijm. Ja. En op die manier meten zoveel vijm. Ja. Van top van duim naar de top van de pink? Ja. Zo. Ja. Nee, en dikwijls is er zo gezegd. Dan boom, je met twee mannen je over vijmen. Ah ja. Uh, uh. Als er zo rond... Uh, je ja. nou. weet, alle mannen gaven ja. mekaar damd. Ja. En je moest rond aan een boom. Ja. Versteunde. Ja, ja. Ja. Ja, maar dat zou dat, dat, dat vroeger nog veel uh, gebruik weer. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat is nogal een boem en je kunt niet over of je kunt met ja. twee niet over vijmen. Mm -hmm. Aha. Of er zijn, een daar is in de derde je, bieken, je, ja, kon ja, je het niet over vijmen. Het, het heeft het alles met vadem te maken. Vaademen, dat, he, ja, he, ah, het het weet, vademen, hè? Ja. Dat is samen getrokken vorm is En dan is er op zijn as iets gebeurd, want die vaam, die is bij ons vijm geworden. Dat is dat is uh, een vaem is. Samengevallen die, met het andere woord vijm dat dat we kennen hè? Dus een uh, ziel, hè? Ja, natuurlijk. Dat dat ja wel een vijm werd die tegen de ziel geeft maar, maar het is vijm Vadem, hè? Het uit ja. Ja, ja ja maar over vijmen dat willen wilde vroeger gelijk ja lagen. dat is dat goed Toby want was, want wij, ik heb wel vijm maar ik heb niet over het werkwoord ah oh, nee? heb ik niet nee maar, maar dat wilde ja, veel, dat is het dat wilde wel gepakt he. Ja. Uh, dan heeft dat boom van die boom kapot, oh, maar het ja. zijn dikke. Je kunt ze niet overvijmen. Dat wil zeggen, je kunt ze dus niet omstrengelen. Oh, ja, je kunt me aan ja. meer aan hier dan aan de andere, kant niet. Ja ja, aan ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En wel van daaruit wordt gezegd, moet er moeten twee man zijn, we willen dat overvijmen zo'n niet een boom, zo'n dikke zo galjaar was. Het. Ja. Ah, dat is nog eens goed schoorvoet, jong. Ja, he. ja. Ja, ik ben content, want dat ziet uh, niet hè? Dat ziet uh, uh, niet uh, Dat uh, is uh, dat uh, nog uh, wel een noodschoorvoet, maar. nu in onze computer nog niet stekjes? Nee, geloof je het niet? Nee, niet hè? Oké? Okay. Ja. bedankt Louis. Bedankt, Louis. bedankt, Louis. En bedankt jongen. En pijs nog maar een keer na, hè? En we hebben een trouwe medewerker aan de lijn. Onze Dolf. Ja, dag leuk. Goedemorgen, Dolf. Oké, allemaal, Ik zou nog wel iets kwijt willen over Rijnijkel. Ja, maar. Hetgeen nou de Louis, dat Louis daar zou van ja. die primen, hè? Ja. ja. Dat is merkelijk veel van waar. Maar daar ben je bezig, Vetander vrijdag ook geleuze, ja, als oh, dat getrokken weer. Die andere? Ja, week? ja. ja. Maar dat was he, feitelijk, uh, vroeger als we naar de met gingen, dat was mijn ene keer dat dan naar de met reed, dat was dingen waar ik er verder en met zijn camion. Ja? Hoe uh, en dan weer alleen. Talemans? Talemans, ja. En uh, ja, dat hebben we fruit getrokken. Lekker het, het kost hè ja, uh, ja. lekker als, like als Louis dat zei, lekker als, like als twee dat toeliet. hè? Ja, ja. van, uh, van tijd was dat mooindes, van tijd was dat tussen. Je kan de juist niet meer zeggen wanneer dat dan naar de metreit, reed. maar daar reed maar één keer per week. En dat was naar Brussel dat dan daar reed. hè? Misschien ja. Ja. een camion naar de met, maar natuurlijk dat vrij moesten. daar waren geen frigo's, lekker als nee. nou in tijd, hè? Ze gaan in de frigo en ze blijven goed, hè? Ja. Ja. En daar werden we wel een tussen tussengeleid, maar dat was wel veel te bewaren, he. Dat, dat kan ik zeggen. We niet aan te rijpen. He. Maar dat uh, Bloemkensnijkelen waren, dat ik als dat wel zeggen, hè, dat, dat, dat, dat blijft hetzelfde. Zijn alleen daar gewoon van die andere nijkeltjes nog. Je trok nee. nee, trokte die met een paar wanden aan of wat? Hè? Ja, maar het maar moment, René. Nee. Dat is een strel. Uh, ja. gaan, Dat je hem pakken en dat ja. niet in Dat is ook ja, te ja. zien hoe je het gaat pakken. He. Als je van boven naar beneden, pakt, je prijs. Maar als je van onder naar boven stript... He. Aan de onderkant van het blad heb je geen... Ja, uh, geen ork, niet is niet verniekeld. Ja. Dat moest ik kunnen pakken. Ja. Ik zeg, en, uh, dat, als ik even onderbreken mag. Uh, dus jij zegt ons dat dat is voor niet aan te rijpen. Ja. ja. Dat wat Aloui ons zei, dat misschien was voor wel te rijpen. Nee, ja, niet was voor te bewaren eigenlijk. Luister daar. Vroeger, als je ge geir een sterriepapel of een sterriepapier, perna? ja, dan pak ze dan de boeren, laten dat tussen stroo of tussen ja. toe, dat Ja. Dat scheiden, ja. en ja. hoe, Dat heb je he? hè? Ja. Maar een eikel, hè? Dan mag druk zijn, hè? Dan blijft groen, hè? He? Heb je dat nog niet genoteerd? Daarmee, en, en dan, dat blijft groen, en groen trekt zo niet aan, tegen geil, hè. Ah, dat is altijd bewaren geweest zijn. Ja, ja, dat is, uh, nijkel, dat is een bewaringsmiddel. Ik ga nou wel zeggen, dus geen onkruidplant, lekker snijkelen, maar als er veel bistjes opkomen, hè. Huh? Ja. Want ik ga nou nog iets zeggen, hè. De vogelliefhebbers en zeker de wildzangvogel, hè, de Europese vogel, hè. Ja. Als, uh, nou werden die al veel in gevangenschap gewekt, hè. Ja. Die jongens, die gewoon speciaal, de nijkelen trekken, omdat er zoveel bladluis en andere ongedierte kleine en noem maar op, van alle soorten ongedierte, in de nijkelen komen en dan snaan ze ze af, en leggen ze zo in hun vogeliër, omdat die over vogelen, de overvogelen, de bladluis, dan komen ze af, en die andere ongedierte die dat ding zit, weet je, voor je een hele jongen. Allee joh. Ja, ja, officieel. En uh, als dat lieve procent zitten te lusten, dan zijn ze maar wel gelijk. Ja. Maar feitelijk, Nijkel in tijd, hebben weer gebezigd, veel ja, ja. Weinig niet aan te ruipen. Ja. Want, dat is genoeg te verstaan, hè, Lode. Nou is, nou ja, met de vroeger is dat heel veranderd. Maar vroeger, als je met een ruip en dingen de met ging, en dat is nou ook, dat weer zo niet gepakt, hè. Als het een ruip is, kan nog even een dag of twee bewaard blijven en hij we op hè. Ja. Ja, Dus dat feitelijk, de nekel dat was voor het bewaarmiddel. En veezoogers, ik zeg het, de nekel daarmee trekt hem af, droogt hem, hij zal niet geil worden, Hij blijft groen. Dat is het ding. Ja. Nou, van de, van de overvijmende, hè? Ja, ja, ja. ja. Kun uh, ja. je dat ook overvijmen? Ja. Vreugde werd er ook nog gemakkelijk gedaan. Hè? Een, een boom overvijmen zijn ze. Hè? Ja. Dat was er draai. En zeker als er bies op de wal liepen. Ze hebben er zo draai stokken ah. rond een boom geslagen hè, en, en met een draad rond dat was voor de schus niet af Dat zijn ze zeggen, We gaan die boomen overvijmen. Want anders heeft een koeien in de schus af. Hè? Aha, dat werd ja, ja. de vanoek gezegd. Ja, ja dat werd de, de vanoek gezegd. Stokken ja. en slaan. Wat ja. bleef? Stokken slaan. Ja. en Ah, wij ja, die ja. stokken, hè. Ja. Of, ja. of, of, of oof, oof, oof. Ja. afgedankt opstaken of zo. Ja. Dat da, da, da, da, een 10, ja. 15 centimeter van de boom staat met Ja. En daar een trullek is eruit, rond een nursus of noem maar op of zo. He. Ja. Dan gingen ze die boomen overvaaien, maar zijn ze voor de bies dus de niet af tijd. Aha. Ja dat, was ook cirkeln, dat ja, was ja, ja dat was de komcirkel, nee ja dat was omcirkel ja, ja. ja, ja. ja. we dat werkboot gebeurt? afgeleid. Ja. Ja, ja dat was ook omvijmen. Ja. en uh, ik weet niet of dat men dat verlijven al gaat hebben van van die vijmen, dat weer gebezigd in Noordtoer hè ja op de oorscheid ja. oh, ja. als, als, als, als de kei geloof was dan werd daar ook overvormd. Dat was een geel dikke koor. zeggen, van, van, van, een goeie, van 25 tot 30 centimeter diameter hè? Ja. En dat werd dan nog achteraan achteruit gewild zo he, dat ah, ja, ja, ja, ja, dat vastloog ja, ja, dat ze zijn ze ook een vijf ja. dat, En weet je veel wat, wij willen ook nog een vijm bezig is? Nee, nee En wel, als men in het badement zijn, nee, naast ieder zoveel meer, vroeger weer gebonden gemaakt hè? Ja. Natuurlijk, als dat een, een tamelijk oogdak was en dat gebonden was tamelijk oog, dat, ja, dat weer gemokte op plan, maar dat moest daar recht gezet worden ook. Hè. Ja. Dat weer op de kop zo gezeten in in Nok of in de Wolf dat we wouden zijn, werd er nog zwijskanten een vijfmaan gedaan. Ja. Als er als een zwaar gebond was, toch? Hè. Ja, ja. En twee man even aan ieder been tegen en nog zwijskanten, nog niet aan de ene kant trokken dit gebond zo recht te komen hè? Ja. en aan de andere kant heeft in tegen als dan een trok, dat niet een tenaag dat niet een trok dat we op hem niet krijgen dat hebben dat gebond tegen heeft hè? Ja, ja ja en de tegen zijn zoek hebben hebben gewoon dat gebond vijmen hè? Dus bij het optrekken van het gebond. Optrekken van een gebond, ja. ja. ja, ja, ja. ja in orde? Goed, goed alles. Ja. Bedankt, ja. jongen. Ja. En, en mijn vrouw wist dat ook van de Vultmeis, van de maar ze ja. zei dat is de Vultmeis. Je ja. ja. kunt het ook nog gaan weten. Ja, ja, ja. En je gaat daarover dan beruchte facteur, hè? Ja. Ah, wij, dat was onze facteur op de Marit, Ja? Ja, Jan, dat was een broer van Dolfs op door, hè Van de Voordes, ja. ja, ja, ja. Van de Voordes, hè? Ja. Ja. Ja. Want ik weet nog goed, hè. Uh, Alleen wallen woont daar de naar Gertbenen en tot de straat. Ja. En Jan, eh, pas op dat was een redelijke straatje persoons. Ja, ja. En eh, als men dan niet van school kwamen of zo En eh, Jan zag ons, eh, dat was dat kom mannen kom naar de gast. En als de meneer beneden kan, Kinder stond nog draaien, als ze daar niet van post mee had, moesten we meedragen bij dat draaien. He. Ah ja, we zijn op het Ulppostboer. Als, een, als een ze zo en het wist ja. hadden, en, en als de boeren daar nog veld waren, zo, he, dan gingen we wel een keer tot de buren van 10-9. En die buren, dan, oh, even als een naar Port Plattenbaas zo, he, want ze hadden ook Langs de die kant drinken. van de weg, he. ja. Ja ja. Met de weg gestopt zo. eh, uh, ja. ik ga dat laten, ik ga nog een andere antwoord luiden. Ja, bedankt Olaf. In bedankt. orde. is zondag, jong. Ja. Ja en Maurice op de volgende lijn. Ja, ik ja. Euh, Dag Maris. Is in verband met de Veldmaars Ja. De, dus wij zijn er eigenlijk veroosterd op de 14 augustus 1977. Oei oei, oei oei oei. Ja, ja ja ja. En dan nemen we dat daar nog, want we zijn ze dus, uh, daar uh, gerechtelijk laten ontdagen hè. Ja? En daarmee moesten wel dat tamelijk vlug ja. en, maar de huisnummer zijn zeker nog twee jaar gestaan, eer dat hij volledig afgebroken zijn. Oh, Lijg, Leeg, ja? ja. al verlaten. Ja, ja, ja, ja. Dus tot 69? Ja, maar, ja het is te dus, eh, zeggen, binnenin had ja. het gebruikbaar materiaal dus al, al, al gehoord. Dus ja, ja. De eigenlijke afbraak is eigenlijk maar begonnen rond 69. Oh, is ah, zo. Ja, ja, ja. Wij zijn verhuisd dus 14 augustus 1970. Dat is het Avershuis van Avra. Ja, het staat maar nou, gaat er nog gewoond? Ik heb er nog gewoond, ja. ja. En. Uh, Als ah, daar erin getrapt hè? Ja. ja. De Wildmuis, hè. Dus het café, dus van, bij Sanders ja. was het café. Ja. Ja. ja. En dat was in de veldmuis. Ja. Ah, dat Uithangbord? Ja, ja, ja, ja, dat Uithangbord was in de veldmuis, en op, en op 30 december 1926 is Jurjiva Kapellen nog geboren. In de café? In de café, ja. Ja. ja. Dat was dan het overzijst van, van Céline? Ja, dat was ook eens anders, en was Céline, en, Céline, ja, en, en, ja. ja. Paul Meijer zijn vrouw. Paul Meijers zijn vrouw, ja. dat ja. was ook ja. eens anders. Ja, ja. maar eh, wat er ginder was dus in de geburen, dat zat er wel vol met veldmuisjes. zie je wel. Als je naar Wetterhul, dat waren gegeten van de veldmuisen, ja. en als je nou bijvoorbeeld turpenknollen liet overwinteren ja. in de grond, dus ja. dat je niet hoort hebt, ja. dus je ja, ja. in, in de, hebt in de lente uitgebloemd en je moet gewoon, gewoon laten steken ja. en niet uitgedaan, dat wel, dus je mocht er zeker van zijn, dus dat, dat je geen vond. Daar zit er nog Maurice, dat, ah, maar zoveel niet meer, maar daar zit er nog. Dat, zeg, er dat nog. zou iets voor een bioloog zijn, hè? Ja, dat zou hoe, hoe een bioloog. komt dat daar op die plaats, veldmuizenhuizen, hoe ja. komt dat ja. Dat bergsken is dat bergken, hè, aan de kinderen in tijd, ja. Dat is dat hoogste punt hè, op dat ja. plots. Ja ja ja. Ja ja. ja. ja, ja. Dus kant een berg af Dat een berg af ja. Of of dat stallekant een berg af. Ja. weet ik niet. De boek, de boek. was af De Den ja, af. Ja ja. en De straat berg, af. Ja, berg niet zo Ja, gaat, Het is een het top. vierde is een zo diep dat aan al zit. En het ja. is ook zo tegen. Um, maar uh, als die een act verleden is, dus dat ja, als mijn ja. uh, schoonhavers dat daar gekocht hebben, met dezelfde tijd dus met Jan van der Voorde, ja. dan uh, was daar een plannetje bij en ik heb dus die verkoopakte dus aan Floor de Smit gegeven. Ja. En uh, dan noemde dat daar dus Bergenstraat. Ja. In 1902 of zoiets. iets, ja, ik ben er vanaf ja. zo. Ik heb het niet in, in mijn wouders, maar uh, die nakte en een schets van de indeling dus van die verkoop ja, de, de. is daar nog bij. Dat was Bergestraat hier Neerstraat, ik heb me dat, dat was gevraagd. Dat was Bergenstraat, ja, ja. ja. En dat was eigendom uh, uh, de zwetten van, uh, zwette van de zwetten Ja, Louis Belvuur, ja. dat net dat gekocht is van een broer, van Paulien van Bakker van Hoek. Ah ja. Want Polin dus Bakker van Hoek, daar was aan de andere kant een waal liggen. Ja ja ja. ja. En dat was doen van Polin en dat was van uw ja, ja, ja. broer dus, en daar werd dat Bakker Bakker zo'n waal, Bakker Bakkerswaal, ja. ja. Ja, want, want dan was men weg. Ja. Uh, een drouwwielker kostte deur, hè? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En daar was dan direct een bondje naar beneden rechts, ja, ja, ja. Waar een bosken uit te komen. Ja, uh, ja. Waar ja. dat in Denis Sanders later ja, naar beneden ja. Boske bosken van Broekmans. Pipe ja. Nou, Pipekop daar, hè? Ja, dat was box, bo, uh, bosken oh. van Broekmans. Ja ja. ja, ja, En dan over die netelen. Ja. ja. Wel, die netelen die is dus wel dus voor het bewaren van het fruit. He. Want dat bevat. Voor uh, het uh, bewaren van het fruit. Ja. En omdat dat dus uh, geweldig veel chlorofyl bevat. En langs de andere kant dus vrij veel looistoffen. De nekel. Looistoffen dus, ja, danerende ja. stoffen. Dus. Bewaar, bewarend. Bewaren. Dus in bakken op zolder om te laten rotten. Ja, ja. Omdat dat al warm was. Hè. Ja. Goedelijk op de zolder dus. Ja. In die periode. Misschien moesten ze dat verrottingsproces ook vertragen en daarom nekel erop. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen ja. We weten al veel, Maries? Ja, ja, zeker. Dus meneer en Ustaap Donkers dus en Beers en Abers die woonden daarin. Ja, ja, ja. In het goed hè Ja, je de boeren op het goed, dus maar ja, dat is... Uh, die een beuk die daarna in het midden van dat rond punt staat, dat boom... is nog altijd van het park van meneer Vista. Ja, zo zover man dat dan. Ja, ja. ja. Als je nou dus van aan de vredere, van aan de, de, de juur dus, dus te zeggen, dus ja. van op uh, zijn een inriet, ah. als je dan dus een, een, een uh, totale rechte lijn trekt en ja. dan ongeveer dus rene meter, dus twee jaar ouders, dus, ja. dus dat dat was de bril van de straten. Ja, ja, ja. Ja. Uh -huh. Want op dat ding, op de tekening dus van de Cyril Bogart, zie je nog die PP achter staan, dus van de hinder van meneer Lesta. Jij ja, je ja, ziet ze nog van achter. Ja ja. Hinder van achter, ja. Ja ja. Ja ja. ja, ja. Die en, die dan nog staan. Ja. En achterkant is het uh, de Belvedere, waar dat uh, keukenschool in was. Ja. Ja. Lode me na, is wij dus nog iets anders er tegengekomen. Ik Sorry, weet je? niet, dat je uh, al iets zet over de blanzen in het kaartspel? Nee hè? Nou, ik ben normaal naar, naar, naar Patatse geweest. Achter Patatse geweest. Ik ben ook de een boer eruit, dus er ja. liep dus een, een hond. Ja. Ik zeg tegen dat boer, dat is zeker al wat daar doen. Ze van ervan, is 14 jaar en hij is half blanch. Half blanch? Hij is half blanch, ja. En dat wil dus zeggen, dus hij is, dus is, ja, is al wat waas, is, is niet goed bij de zwaan en hij is half blanch. Oei oei, half blanch? Oh ja, en ik heb dat dus naar in Vandalen, ik, ik was er dus curieus nou, naar. Nou, dat al plant, en ik vind dat daar dus uh, terug dus, dat er uh, nog één uh, daarmee mee bij de zwaan is. dus, en dan ben ik naar de blinde kant, is. Ja. Maar, maar dat vind ik plants, plants vind ik in de, Van Dalen niet terug, eigenaardig hè? maar die vent is van Gerardsbergen, van de streek van Gerardsbergen. Ah, ah, ah. ah, ja. Hij is van de streek van Gerardsbergen. Ja, u gaat het eens opzoeken. Half blanch nu. Een blanche kennen we inderdaad als uh, een niet billijken in, in de kaart. Niks branche, als blanche? Nee, nee, nee. dacht ik dus half blanch ja. dacht ik aan de blanche van het kaarspel. Ja. Oei. Ik weet het niet, dat dat nee. kan helpen. Nee. Hè? We hebben het in ieder geval genoteerd, maar is. Ja. En dan nog een paar uh, eentje opgetekend, dus met half. Ja. Dus uh, iets kopen je half geld. Ja, je half geld. Ja, ja. Halve prijs, half ja. geld. Oh. Ja. En dan had ik ook nog een haag, en de haag we Een haagweef, maar ik veronderstel dat dat geen asses is, maar ik heb dat altijd gehoord dus van mijn matantes, dat waren natuurlijk West Vlamingen. Hè. Ja. Dat dat eh, asses is, dat zou ik niet durven zeggen. Hè. Maar een haagweef, dat hebben we dus dikwijls horen vertellen. En wat is een haagweef, Paris? Dat is een ongehuwde moeder. Oh ja. ja. ja. Zegt ons niks, René? Nee? nee, niet ja. direct. Nee. Maar ik geloof dat de uh, dingen, um, rager, celine Rager, de roodnik die opgegeven nog in de taart, is van, 1924. Ja. 24. Ja, zou ja. kunnen, Ik ja. kan dat opzoeken. Vandaag ja. weer. Ja. Ik goed aan een ander lager. Ja. Bedankt, Maries. Bedankt. Hallo? Dag hè. vooral de. Ah, ah weet, dat we we daar hebben? Ja. Ah, zeg, meneer Vermeeren. We hebben daar bloed. Ja. ja. Maar ik hem dat dikke zullen horen als dat aan de woonbezit zijn, was dat waar? schoon roter worden? Dat weet ik niet. Maar, dat, ik <tol> heb dat doet maar horen zeggen <gül> <h> Maar dat hij die doorstaat niet, ik woon in de koteel van, van de, de wat ze vuurkikker is weg. Dat, heen, die dat weet je, hè. Die ja ja. Stief, ja ja. hier. Ja. Kikkerbloed. Als het even klopt, dan ja. lekker ze lopen. dat, like, dat dit zelf maar op, hè. Ah, ja, altijd soepie, hè. Ja, maar dat hebben ze ook gedaan vroeger. Ja, maar ah, hier, is dat, hier is dat nog, nog altijd gekregen. En hoe maken ze gerieten? Dat is ah, dus met wat vetten en, en dan een dan, hè. En dan, uh, je, maar, dan moet je schoon blinken, Ja. En ook op, een beetje peper en zaad op. Maar dat, dat leggen ze wel een je af. Hè. Serieus, is dat zo goed? Jong? Ja, dat is nog goed. Dat, dat, dat is veel weg lekker zwarte pannen, maar het is spannend nog. Ja? ja, dat deed van tocht naar een chupé, een chupé van, ze, van kiekenbloed, zeggen ze. <laughs> dat is zo dat, dat, dat is goed verleten nog Maar in, die schande zijn er nog altijd wat, maar het is, het is nog afgevallen, hè. Ja. ja, het is even af meer, maar dat, dat vind me van, van die dingen, dat weet ik niet, van de warmbezen, dat is dat uilaan, voor de beesten roer te worden. Oh nee, dat weten we ook niet. Zeg, lieve mei, en die nekel, heeft u dan die affaire van die nekel? Nee, mijn nekel, zijn dat zijn dat diekel? Nee nee, niet te want dat gaat vernekeld. Ja, ah, dat is goed voor vrije, zo, en dan moet je een bier mee slagen, hè? En dan gaan ze, dat is goed voor de Reuma. Ja, en liggen ze dat op het vrijtoek bij jou? Nee. nee. Nee Nee, bij ons waren er zoveel zo dingen. Ze nee. waren geen Vrijd maar Wat? dat waren geen chance, bij jou? Nee, Alleen kijk maar ze Maar dat is er nooit gegroeid en dat met staat. Ja, opstaan, ja, nee. ja, ja. Maar, nou, ja. maar in vroeger tijd, weet je niet? Nu. Nee nee. nee. nee, dat kan ik niet zeggen. Ah, ja. Zeg maar, ik ga hier een ding vandaan, maar dat deed er al gat van vandaan Billeman, Billeman, een Billeman. Da, da, ja. Daar ging de straat dus wel dan dat nog? Ah, ja. Dat is toch al gehad? Ja, ja, ja. ja je, maar, dat was een ander ding, dat was ook vandaan een Billeman. En dan een Billeman, dan hij moest zo in, in de straat gaan zeggen wat, wat er nog te koop was en zo ja. nog van alles he. En hij deed dat ook en hij zei, daar kwamen die vuil niet meer zien, de vuil niet meer zien het te zien wat dat was, en ja. daarbij zijden, ik zal er een keer geen kloot flomzen zijn, een kloot, kloot aftrekken ik zal nog geen keer vinden dat ze gewoon, dat ze wil bij te komen, ja, ja, ja. en hij uh, komt bood en hij begon te bellen, uh, om hier nu moe en naar schip en binnenlanden, en neemt het wat dat er mosselen zijn. En dat was juist na de, de oorlog. Ja. En dan kan kan geen mosselen eten. En de mensen, ja, als ze mosselen schip. En die mensen als tegen anderen. En, en een, voet, een voeten, een Dan moesten al die billen En in duur liepen zoveel weg. He, dat ze me niet meer kunnen komen. Ze hebben hem <laughs> vergelopen. En zo pas niet oorlog. Maar voor het zijn moest er dan een keer zo'n. En ik kon niet hem gaan, gaan. En we laten hem nemen nou En we geen kook <laughs> Heel slim, hè. <laughs> Mossel en schip, ja. en waar kwam dat schip dan toe? Nee, in een kapel. In ah, een kapel? Ja. Ah, oh, ja. Ja, oh, ja. <laughs> <laughs> nou, ja, ging ik ook zien. hè. Ja, ja. is toen al zo'n een beetje hè. Ja, ja, dat is juist. wat heeft het niet? Ja, ja. Dat ja. me dat afbidden, maar dat was bij dat witte Ja, af, ja. Afbidden, dat weet, je. Ja, ja, ja. Uitbidden. Dat was met een champêtre, hè. Ja. Ja, hier was de veunen speciaal, ze noemden dan de klopper in Azië. Monk de klopper, ja. De klopper. Ah, en dan binnen het nu Zuiden, ja, ja. Ja, bij ons was er een grote steen, dat laat een keer een grote steen, ah, en, ja. en daar stond dan nu pas stond door. Dan op, ja. En dan binnen dan, dat er Romeling te koop was, of, of, ja, ja. en zo, dan en, en riep naar dat af, en ja. als, als dan niemand meer riep, binnen was eens, en dan was dat was <laughs> af. Ah ja, als je daar was binnen af. Ja, maar van dat kiekerbloed als ze. Zullen... Ja, maar wij hebben dat ook al hoor, want Rieder ons dat ook al verteld van dat kiekerbloed in, in, in oppak, deden ze dat ook? Opwijk, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar hier bij ons was het even vanaf de moed, hè. Ja. Ja, dat Allee. was even vanaf nooit. Dat was de soepé van kiekerenbloed Ja. Oei. Allee, ziet dat weten we ook wel, eh, René. Ja. ja. Ja. En bij ons nog maar een keer, hè. Ja, ja, ja. Ja. Dag, lieve ja, Weiren. Ja. Goeiedag. Ja, een man uit uh, Kroekinchem die nu in uh, Koppinchem woont, meneer Van Beneden is aan. Ja, uh, ja. goeiedag. Uh, goeiedag, meneer Van Beneden. Ik ben uh, van de week een keer een doen langs de Spoorwegbaan. Ja, ja, We zijn daar dus aan werken aan het uitvoeren aan de, aan de straat. Ja. ja. En ik heb gezien in het midden van die baan staan de grenspalen. Ja. En daar staan de letters op CFB. C F B. Ja. Ik vermoed omdat dat aan de spoorweg is en omdat vroeger alles in het Frans was, dat dat betekent chemin de fer belles. Ja, dat zou kunnen. Dus uh, dat was eigendom van de spoorwegen, dus hè. Ja. ja. En daar staan die grenspalen. Dat zijn grenspalen, ja, die, Maar die staan hier in het midden van de weg omdat die weg altijd verbreed is, hè. Ja. Dus ik denk tot aan die paal dat dat van de spoorweg was. Ah, ja, dat zou kunnen. Er zijn drie, 3-4 en als ik die letters zag, ik zeg, wat zou dat kunnen betekenen, C, F, B. ja ja. je het er, dus... er vlak op zijn. Ja. Ah, is er een aardig. Chemin de fer. Bels, ja. Ja. Dat zijn je... arduinen, dingen waar dat er ingebeteld is, hè, die letters. zijn zijn arduinenpaaltjes. Ja, ja op uh, drie, vier paaltjes, hè. ja. Ja. Is dat aan de overkant van het spoor Bekkaziel? Ja, de overkant, ja. ja. Dus we kunnen er zitten te gaan. Dus ja, dat ja, ja, ik zie het ja. zitten, ja. Dus die gaan verdwijnen natuurlijk, hè, als ze die, die wegmaken. Die palen zullen verdwijnen, hè. zullen die eruit trekken. Nou, ja, ze ja, ja. zullen alles wegnemen, hè. Ja. En dan voor die netelen, hè? Ja. Wij legden daar vroeger pruimen in. Pruimen? Ja, ja. bewaren dus. En waarom deden dat hè? Dat was om te bewaren. Hè. Toch. Die toch. bleven langer. Uh, als ja. een beter, die weten niet, niet te rijp zo in één keer hè. Ja, ja Ja ja, bewaarmiddel eigenlijk. Nee. En mevrouw zegt aagwijf dat ze er ook nog horen zeggen heeft, ja? maar ze wist de betekenis niet. Dus. Aagwijf? Een aagwijf ja, aagwijf. Ah, een aagwijf. wijf ja, Aagwijf. Ah, ja. aha En het zou dus volgens Maurice een, een, ja, dus, uh, een ongehuwde moeder zijn. Maar dat wist ze niet hè maar ze ja. heeft dat wel vroeger nog horen zeggen dus. Ja, maar dan wel als eigen wife. Ja, je moet ja, misschien gemakkelijker weer vinden als eigen wife. Een wife, ja. Een ja. ja, ja. eigen wife, hè? Ja, een eigen wife, ja. aha, in plots van eigen Ja. Zo ja. kunnen dat we het er mee weer vinden. Ja. Ja. Goed, meneer. Dat was het. Ja, dat was het. Bedankt en tot graag, was, graag ja, tot de ja, volgende ja, keer, ja, hè? Ja, en nu mevrouw Jans. Ja, Dag, en, en jij <laughs> doet ook pruimen. En jij ook ja. pruimen. En je doet nekelen. En ook netelen, Ja je ja, ja, wel. Ja. ja, Ja, we moet nekelen nemen, hè? Ja, ja, ja. En papa laat er tussenvrij de kluischoentaven. Door van niet te kneuzen, dan doen we de bakken op gezet weer van niet te kwetsen. Door aan te zouden wazen op het schoen pruimen. He. Juist trokken, mevrouw Jans juist. En uh, smerig hier iedereen op de met laat door vissen op op blijven er tussen liggen in de kijkers dat ik de bakken gestapeld worden. maar vissen netelen, al dat pasijn pak een prooi vast. En dat trekt een dure buigenste te loog op niks meer. En die blijven eraf het aannubbel dubbel betekenis. Ik heb tot nu gezwegen, maar in die zin heb ik het uh, inderdaad genoteerd, het was om de waas die daarop ligt, ja. op een pruim ligt een waas, een ja. soort van, ja. uh, het is precies bedoemd zeg ze in ja. als, ja. Ja, ja, en als je ja, daarop vrij opvrijd, begint dan dan die te we, ja. blinken, ja. Ja. en inderdaad om die waas te bewaren werden er nijkelen of nijtelen opgeleid. opgeleid, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is het. Ah, dat en daar het. hebben wij een as ook. Ah, ja. Tenminste, ik heb het uit een van mijn uh, vele optekeningen. Ja. ja. Ik vind dat de boerenminsten zo slim waren. Ah, ja, een eenvoudige ja. middel, alles, uh, ja uitproberen en ja. nog uh, ja. hoes en ook. En volgende week moet ik sluiten want dan zal ik een uh, figuurlijke uitdrukking opgeven die daarmee te maken heeft. Ah ja, ja, ja, ja. ja. ja kiekerenbloed, nee, zei dat uh, dat niet? Niet nee, nee, nee, In nee. een andere betekenis dan daarvan, van dat dat geheten zijn. Ja, iemand met kaart bloed als zo, ja. iemand met gevoet voilà. in zijn leven als zo, ja. met ja. niet veel forse. Ze. Zeg de geld er in wat week dan ja, ook, dat je dat geeft dat iemand dat. dans, en dat dans vult uh, kaart aan. Ja, ja, ja. Je zegt dan, precies kiekerenbloed. Nee, dat is precies een para. Oei, een para. <laughs> ah ja, zo'n hand, zo, een ambt, zo uh, uh, wat je hand dan niet nept zo, hè, dat is. Ach ja, jammer ah, ja. deze ja, ja. als het kaat aanvult. Als het kaat aanvoelt, ja. Nog je wij precies een para, ja. Oh, ja. Hier zijn er in als dat uh, dat tegen kieker, dat is precies kiekeren, Dan hij ja. precies of die hij precies kiekrumbloed, alhoewel dat ik gemakkelijk zeg.. Uh, van iemand dat altijd nogal kaan heeft, uh, precies vissenbloed. Ja. Yeah. Vissenbloed, zeg ik Weet je wat er met wel bijzicht in, kaat van Anne maar werm van het. Ah, dat is van toepassing. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> kaat van Anne en werm van het. Ja. Yeah. Uh -huh. Ja. en die, die van een en een ezel en een vrouw, die moeten gevlogen werden, even goed te Ja, ja, ja, ja. Het is van die vrouw zal doen, maar. Ja, ja, ja. ja. ja. Dat ze ja. ja. ja. in As ook gezet, zeg Dat komt daar toch in ieder geval hè. Een nootlijn, een ezel en een vrouw. Ja. Die moeten slagen, zeggen ze in Ja. Of een matras en een vrouw. Wij, wij doen er ook niet mee, natuurlijk, hè. Ja. Maar vroeger, ja, ja. ja. ja. in een nootlijn moesten ze ook kloppen en ja. op een ezel vermoedelijk ook. Ja. Maar op een vrouw, in dat werd ja. Ja. Nee. Nee. Nee. maar Male gronzen, gronzen. Wij gaan dat ook. Ik... Dan ontstaat u binnen binnenbes eh uh, ja. zo dat doe ja. die mag je niet betrijven, dat gronden. Ja. En van mijn slag zijn he, iemand wordt dat goed met accorderd, zo dat er van ja. aan, dat de interesse zijn, dat zo van mijn slag. Ja. Ja. En uh, ja, ze hebben er gewoon gelijk een duvel ontbrand. Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Hij is gewoon gelijk puntje, puntje, puntje. Ja. En gezicht. Gelijk een duvel ontbrand. Ja. dan moet het gewoon zijn, hè, dat brand. Ja. Dus ik zie dat ook, ze zijn gelijk als ja. een duvel zeggen ze. Ja. ja, ja. Verpakking aan ja. ja. Ja, dat staat niet op, ja. Ja, Ambaloge. Ambaloge, Bij jou ook, ja. Ja, ja, ja. En een, uh, een onderneming als u die... zet een enterprise begrijpt. Ja, dat is het, ja. over dat forse gaat Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Wij moeten eraan dus ja, ja. afsluiten. Maar u bent ja. ons gerust, zeker nog op hè, volgende zondag, mevrouw. Dat is goed. U luisterde naar onze 286ste 300... aflevering inmiddels van onze dialectofoon op uw topradio Viva. Zoals steeds bedanken wij uh, uh, Piet Geluk voor de technische assistentie uh, en onze vele goede medewerkers en onze luisteraars. En zeer graag tot volgende zondag. Tot Nosterwijk.